Nu ik maandenlang, ver, heel ver van je weg ben geweest. Zie ik je weer terug, mijn liefste. En ik kus je rode lippen, duizend keer. Want je weet, jij bent mijn hele leven. Maar ik kan niet voorgoed bij je blijven. Weer moet ik je verlaten, maar straks blijf ik voorgoed bij jou. Zeg dat je mij niet vergeet, want heus je weet, dat ons geluk en mijn liefde nooit vergaat. En als ik straks weer moet gaan, ver hier vandaan, weet ik dat jij me nooit verlaat. Blijf op me wachten en kus me nog een keer, droog je tranen, eens zie ik je weer.